Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Goedemiddag, ik ben Wouter Wolgemoot en dit is het nieuws van ROS op 3. Max Verstappen start vooraan bij de laatste en allesbeslissende Formule 1 race. Bij de kwalificatie in Abu Dhabi was hij verrassend de snelste. Net voor Lewis Hamilton, zijn directe tegenstander voor het wereldkampioenschap. Veel Oranje-fans zagen het live gebeuren op de tribune, ook Jasmijn. En Het leuke aan de tribune waar ik zit is dat alles door elkaar heen zit qua publiek. En er eigenlijk voor iedereen wel geklapt wordt. Maar op het moment van Q3, dus de laatste paar minuten. Toen was het echt, nou ja, iedereen ging staan met vlaggen en van alles nog wat door elkaar heen. En uh, vooral heel veel enthousiasme hier. En Max Verstappen zelf zei in een reactie dat Pole Position geweldig is, maar dat het uiteindelijk om de race van morgen gaat. Hij maakt dan kans om de eerste Nederlandse wereldkampioen Formule 1 ooit te worden. Je kan weer online een afspraak maken voor een coronatest of vaccinatie. De website van de GGD lag er een paar uur uit, maar de storing is voorbij. De vereniging Eigen Huis wil dat het elektriciteitsnetwerk zo snel mogelijk wordt verbeterd. De Belangenvereniging van Huiseigenaren reageert op het nieuws dat steeds meer zonnepanelen zichzelf op zonnige dagen uitzetten omdat het verouderde netwerk anders overbelast raakt. En dat is zonde van het geld, vindt de vereniging. Het voornaamste vinden wij dat mensen dus niet gebruik kunnen maken van hun eigen opgewekte stroom en eigenlijk gedwongen worden stroom af te nemen van het vaste elektriciteitsnet en daardoor weer kosten daarvoor krijgen. Na 46 jaar heeft NS afscheid genomen van de oudste sprintertreinen. Die hadden nog een hoge instap en geen airco, dus de ramen konden ook nog open. Een van de oude sprinters gaat naar het spoorwegmuseum en de andere treinen worden zoveel mogelijk hergebruikt. De grootste kerstboom van Nederland is weer bijna helemaal opgetuigd. In de 367 meter hoge zendmast in IJsselstein bij Utrecht worden in totaal 120 ledlampen en een toplicht gehangen. Volgens de organisatie is het belangrijker dan ooit zo'n verlichte zetmast. Zeker in deze coronaperiode is de kerstboom gewoon letterlijk en figuurlijk een lichtpuntje. Ik weet nog dat hij vorig jaar aanging en je hebt hier de omliggende wijk. Daar klonk een soort zucht van verlichting dat hij weer aan was. Vanavond om kwart over zeven wordt hij voor het eerst aangezet en je kan het allemaal volgen via degrootstekerstboom.nl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 Nee, And a cool profile I look And you can hear the whistle Of 500 miles Kent u niet. Hè? Deze single van uh, Clint Eastwood en General Saints. En stop that train. Het is kwart over vier, we gaan hem doen hoor. We gaan pit reporten. CFM, Race Radio. Pit Report. pit Report! Nou, ja, vandaag uh, durven we het niet alleen aan uh, Albert Jan uh, over te laten, dus we hebben een expert uh, ingeschakeld, uh, ja Zijn naam is uh, Willem van Denzen. Goedemiddag Willem. Welkom in de uitzending. Ja, goedemiddag allemaal. Hoi.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 Oké, okay, nou hier komen we dus niet uit. Oké, okay, prima. Uh, hoe heb jij de kwalificatie uh, beleefd? Ja, mooi natuurlijk. Uh, en het mooie daaraan uh, vond ik ook uh, natuurlijk dat uh, Red Bull uh, eigenlijk daarmee liet blijken. Dat uh, ze toch uh, op het andere strate strategie uh, gokken dan Mercedes. Uh, dat hebben we gezien in uh, Q2. Uh, ja, toch allebei op soft uh, de Red Bulls. En de Mercedes uh, op geel. Dus dat heeft morgen met de start heeft dat al zijn invloed.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 Dat het mooi is dat hij derde start. Dan kan hij alles van dichtbij euh, bekijken. <laughs> het maar dat hij niet van plan is zich daarmee te gaan bemoeien. Dus ja, dat biedt wel kans euh, voor de tweede Red Bull. Euh, want euh, ja, die wil zich wel degelijk daarmee gaan bemoeien. Het zou, zou inderdaad mooi zijn als Pires in deze race... Er toch een, een, een, een, ja, laten we zeggen, een belangrijkere rol kan gaan spelen... als dat hij in de afgelopen races heeft laten zien.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 Nou ja, die vleugel, ja, we hebben hem uh, afgelopen race was dat niet meer, maar de races daarvoor zagen hem flink klapperen met, uh, op het moment dat de DRS open was. Maar ja, dat probleem is toch verholpen, dus uh, nou ja, laten we blij zijn uh, <coughs> dat dat uh, niet meer zo ernstig is als dat het was en uh, ervan uitgaan dat dat goed blijft gaan.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 ja, wat voor kleurbril hebben ze daar rondgelopen. Maar, en dan het zijn het toch uh, ja, streetjes hè, om uh, ja, speldeprikjes de prikjes uit te delen. Uh, waar ga jij morgen kijken?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 heeft de Mercedes altijd de sterkere motoren gehad. En uh, zou dat we morgen ook wel weer het verschil kunnen maken... als de, uh, Hamilton weer het knopje vindt? Nou, de meeste overwinningen zijn voor uh, Max uh, dit jaar. Dus uh, ik ga gewoon voor Max op basis van uh, de meeste overwinningen... Uh, in het, uh, dit seizoen 2021. Ja, maar als Hamilton morgen wint, hebben ze er even veel. Uh, <lacht> Ik ben zo blij dat jij erbij bent. Ja, ja wat maar, moet ik daar dat nou weer dat, op dat, zeggen? Dat, dat, dat vind ik ook uh, natuurlijk. Ik bedoel, mag ik ze nu? Negen? Dit? Ja. Ja. Negen. Ja. ja, En Ik bedoel, uh, als we nog jaren terugkijken. Oké, uh, toen waren er wat minder kampries. Uh, maar ik ken nog wel iemand opnoemen die werd wereldkampioen en die won maar één Prix. Oh. Dat was kijk, uh, Rosberg ooit. In dat seizoen dat hij wereldkampioen werd. Vond je één Grand Oh, de, de, de vader van, toch Nico? Of, ja, ja, uh, ja, ja, ja, ja, ja oké. Okay. Nou, ja, joh, nee, we gaan het uh, morgen allemaal zien uh, Willem. Het uh, wordt een uh, spannende race. Heel uh, Nederland staat op zijn kop morgen. En uh, niemand uh, loopt uh, over straat. En uh, zijn allemaal of in het café of bij vrienden thuis. Allemaal natuurlijk uh, maximaal vier personen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 Ik kijk in de spiegels. Hamilton komt mij na. Zo gaat dezelfde kanduur, uh, als ik ga. Haha, ha, Ik stroop mijn mouwen op. Mijn harten pompt, want ik rie op kop. Aan de kant. Laat ze maar kom, Gas op de plank. Ik trap mijn deur, de bijna meer. Laat ze maar kom, Gas op de plank. Ik geef mijn wagens meer.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 Donnet mijn wagen op de kop. Ik klim op de wal met stuur in de hand. Lachend zwaait ik naar de overkant. De finishvlag gaat omhoog, maar ik laat niet kennen. Ze hol me bied wegrennen. O meneer Verstappen, het is goed dat ik u zie. Heb je misschien handtekening voor mij?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 Ik heb goeie zin. Ik lor een lekker spoken. Ik overal tegenin. Het rode stoplicht, dat hal ik nog net. Ik geef zoveel gas dat ik het remmen vergeet. Alle rotondes die net. Ik linksrem, dat dus vind ik zo mooi. Ik weet zelf niet waarom. Ik zie een drempel, daar is mijn. Verknolen. Alle politie's die daag ik u, want ik kreeg het van het sirene Je kijkt de spiegel, ze komen met Noah. We gaan dezelfde kant uit die ik ook gehoor. Ja, daar komt hij aan hè, morgen. Max per Verstappen en dan aan de kant. Wegwijzen allemaal. En uh, Max gewoon uh, de race winnen. En wereldkampioen worden. Ja, Daar doen we het allemaal voor natuurlijk. Zodan we gaan met Fred praten. Hij is er weer. Het anders. Met allemaal een eigen charmes. Oh het griebelt in mijn buik. Als de kerst weer voor de deur staat. Met hopelijk een wintersweertje. Het moet van mij. Tijd. Lekker eten en gezelligheid. Het kriebelt in mijn buik door die lichtjes in je ogen.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 Goedemiddag Frits Goedemiddag. Fijn dat je er weer bent. Ja, Daar zijn we weer. Ja, leuk. Ja, helaas uh, even zo'n korte duur Want we hebben ook nog de feestdagen natuurlijk ertussen. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. En de volgende week. salaris nog en... niet gestort uh, door de radio <laughs> zeker. Dus, uh, nee, nee. Ja, <laughs> Oké, okay, nou vanmiddag gaan we er dan uh, van genieten tussen vijf en zeven. Wat ga je allemaal doen? Uh, als, als eerste krijgen we strakjes uh, visite van uh, Paul en Carla.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 Het komt een beetje in het uh, gedicht, een beetje Godemeesupe. Kijk, hey. kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, allemaal op de... Op de... Een goed er heeft mij een half woord nodig. Hoor. Ja, ja, ja, toch? Is dat ook erin of uit die hoek uh, van? Nou, uit, die hoek. Ja, uit die hoek in ieder geval, ja. Okay, ja.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 wij gaan afsluiten. Ja, Dank Albert-Jan? Ja, ja, het, was, het was hem wel weer. Hè? Ja, het was hem weer morgen. Wat gaan we nog wat doen? Nee, we moeten nu naar Schiphol. We moeten nu uh, die... Uh, om tien oh, over zeven vliegen. Die, vliegen we. Het allemaal, joh. Richting Abu Dhabi. Dus, uh, Abu Dhabi, ja, uh. nou ja, precies. Dus uh, dat gaan we meebeleven. Morgen de spannende race met uh, Max Verstappen. Op Paul. Op, pol. op, op pol en op naar het kampioenschap. Tot volgende week. Dan zijn we er weer. Dag. Doei, doei. Something's in love